Dan de Vries met het NOS journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Venezolaanse president Maduro gevangen is genomen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media Truth Social. Maduro zou samen met zijn vrouw op een vliegtuig zijn gezet. Vanochtend werden er op meerdere plekken in Venezuela aanvallen gemeld. Die zijn uitgevoerd door het Amerikaanse leger. De afgelopen maanden stuurde Trump steeds meer troepen richting Venezuela. Trump wilde zo de druk op president Maduro opvoeren. Hij zegt dat er teveel drugs gesmokkeld wordt richting de VS. Op de N304 bij Uggelen in Gelderland is bij een ongeval een automobilist om het leven gekomen. Een bestelbus en een auto botsten daar door de gladheid frontaal op elkaar. Er kwamen meerdere ambulances naar de provinciale weg bij Uggelen. Maar voor de automobilist was de hulp te vergeefs. Het KNMI waarschuwt nog het hele weekend voor gladheid op de weg door het winterse weer. En ook Schiphol heeft er last van. De luchthaven moet honderden vluchten schrappen. En ook zijn er flinke vertragingen. Bij een steekpartij vorig weekend in Suriname zijn ook twee Nederlandse vrouwen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw van 69 uit Rotterdam. Zij was in Suriname op vakantie. Daarnaast is ook een Nederlandse vrouw van 80 die in Suriname woonde om het leven gekomen. Een man stak daarbij in totaal negen mensen dood in een voorstad van Paramaribo. Hij maakte in de cel een einde aan zijn leven. De brandweer heeft vannacht ongeveer 120 bezoekers uit een stilgevallen stoeltjeslift moeten halen in de overdekte skihal van Snowworld in Landgraaf. De lift kwam gisteravond een half uur voor sluitingstijd plots stil te vallen door een technische storing. Toen die niet snel opgelost kon worden, kwam de brandweer erbij. Niemand raakte gewond.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.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 en bij nacht in de kroegen hier Gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier So also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 afgebroken in, het uh, werd zomer en foto van vroeger. Tot zover over Rob de Nijs. Dus als het goed is, hebben we weer aan de lijn onze vliegende reporter. Kerk man. Ik sta hier naast Maaike Koper. Oké, wat leuk. Ik ben kennen Maaike natuurlijk ook van het café kopen. Uiteraard, van vroeger, ja. En tegenwoordig raadslid van de PvdA uh GroenLinks. Ja. Nee, of andersom. De GroenLinks PvdA, ja. De GroenLinks PvdA. Dat maakt niet uit hoor. Nou, ik ben nog PvdA, na de verkiezingen zijn we GroenLinks Oké, okay. nou, je, je hoort het. is Alleen GroenLinks, nee toch? <laughs> wat zeg je? We hebben alle vertrouwen <laughs> wat zeg je Hans? Nee, dan wordt het niet alleen GroenLinks, dan is het GroenLinks Partij van de Arbeid. Nee, ja, nee, niet. Ja, inderdaad. Nou, dat ja, ja, ja. Eh, ja, ja. ja, ja. ja, ja. uh, Maaike, ja, uh, wat gaat het nieuwe jaar voor jullie brengen?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 Ja, nee, ik hoor het, ja, zeker, ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Heb, je, heb, je, heb je verder nog vragen voor Maaike? Nou ja, nee, eigenlijk niet, uh, nee, uh, ik, hoorde een ik hoorde een behoorlijke sneer aan het uh, adres van Jong Zandvoort, ja, ja. die wegliep, maar goed, uh, daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Uh, nee, nou, leuk Ger, uh, uh, dan, dan... Ja, we ga nog even door, hè. Ja, ja, dank aan Maaike, moet u straks dus nog even bellen?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 Het zal wel krap te laden zijn ofzo? Het is wel heel lekker, ja. Ja, bij krap uh, Je hoort dus, bij de VVD dus een, medelof, een beetje. Dus is de medelof, uh, uh, uh, zij is de enige vrouw die uh, bij de VVD ja, bezig is. Ja, of ze zich niet een beetje eenzaam voelt. Ja, ik heb zulke verschrikkelijke leuke mensen waar ik mee samenwerk binnen de VVD. onze fractie is uitgebreid. Uh, met Sven en met Lars uh, heb ik al en met Ja, maar dat zijn allemaal mannen. samenwerken En ik heb alle vertrouwen in, ons, uh, in, in onze uitbreiding van de, van de coalitie. Nou, dat is duidelijk, hè? Nou, ja, lijkt me ook uh, tot zover uh, de ster. Nee. Ja. <laughs> ze, kunnen, ze mogen ook advertentietijd kopen, Wat zeg je? Ze, ze mogen ook advertentietijd kopen bij ZFM. Ja, je kan abscenties kopen, bij ons? <laughs> Jullie kunnen absidenties kopen bij ons. Nou, de... ja. <laughs> zover, zover is het al. Nou, uh... ja, ja. daar gaan we later over praten. Nee, prima, prima. Hey, zullen we straks weer bij je terugkomen, hè? Heel graag. Er zijn en... natuurlijk ook veel verenigingen en zo, hè? Het is niet alleen ja, politiek. Ja, daar ga ik straks even. Ja, prima, de KNRM of uh, iets leuks. Kijk maar, kijk als maar even. De, boro, als de polonaise begint, dan. Uh... Ja, dan uh, als de mensen op tafel gaan staan, dan kom jij weer terug. Nee, we bellen over een minuutje of tien, uh, bellen je wel weer. perfect. Oké, okay, Ger, tot zo. We gaan een muziekje draaien weer, uh, denk ik. Yeah. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Oh Only Softly with his song, Roberta Fleck. En een enorme hit natuurlijk uh, in de jaren 70 Ze dus, uh, overleed op 24 februari op 88-jarige leeftijd en een hartstilstand stilstand. Maar daarvoor was ze ook ALS. Dat ook dat ALS, hè? ALS, Parkinson, ja. het zijn echt... Ja, alle... nee, uh, killers allemaal, ja. ja. Uh, Oké, okay, um, ja, we, we gaan nog even uh, de jaren voor zich door van vorig jaar.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 Ja, nog een, een muziekje kan wel, ja. Ik heb, uh, Sly in the Family Stone. Sly Stone, oké. Okay. <much>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 En het komt natuurlijk niet, niet uh, iedere, uh, iedere maand voor, dus we gaan lekker, uh, lekker oefenen morgenochtend. En jij, uh, jij bent uh, zelf ook uh, bootbestuurder geweest? Ja, dat klopt. Ik heb gro uh, grote boten, hè? Ja, de grote boten, ja. Ik ja, ben hier welke? Vervolg... Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik begon bij, bij de rennersbrigade, dat dus dan de kleinere boten. Uh, en vervolgens uh, ben ik uh, op een gegeven moment naar de Koninklijke Marine gegaan. En ik heb daar uh, mogen op de Rotterdam, de Johan de Wit en de Karel Doorman. Uh, dus uh, dat zijn wel de ja, grote Ja, dat is dan de wachtofficier, officier van de wacht, wat we dan noemen. Dus dan ben je 4 uur op, uh, acht uur af. En in die vier uur ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en navigatie van het zit. Dus ik sta wel naast iemand die wat uh, bereikt heeft. Dat is ook ja. Het is ook beneden, hè? Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Maar mag ik één vraag stellen? Nog of niet. Ja, je mag even... ja ik, ze hebben afgelopen week, dacht ik, een uh, AED, een hardpassageapparaat, uh, geschonken gekregen door Tim Klein. En ik vroeg me af: komt kom kom dat ding nou in, de, in, de, in het boothuis of gaat hij mee de boot op? Jullie hebben uh, een, een uh, hoe... AED. Ja, klopt, die hebben we sinds uh, vorige week uh, geschonken door Tim Klein. Ja.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 een, een, een, een prestatietof tussen Hoeven Holland en Den Helder. En met de fiets en met lopen. En dat doen ze dan in teams. En daar heeft ze uh, een aantal ja, geld gedoneerd. En uh, daar is dit van terecht gekomen. Onder andere Mooi verhaal hè? Ja, zeker een mooi verhaal. Zeker een mooi verhaal. Ja. Absoluut, absoluut. Hebben we hebben zo zo'n leuk gesprek met, uh, met onze meneer van de KNRM. En, ja, en eh, mooi dat ze komende zomer een nieuwe boot krijgen, geweldig. Ja, want dat betreft, En hij is de stuurman. Ja, zeker. Ja, de geloogman. De, de, de mooie naam voor zo'n boot. En ja, de geloogman is een <laughs> hele mooie boot. Moet je nog nou wel even wat stortig, denk ik. <laughs> ja, dan moet ik even wat stort. Ja. <laughs> nee, nou, helemaal top, helemaal top.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 The Cure, ja, yeah, The Cure, ja, yeah. want daar is ook iemand van overleden. Dat zal ik straks wel even vertellen. Bye bye everyone. And cut.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 Iedereen ja. heeft een presentatie. Officieel was het tot half tien. Ja, maar officieus is het natuurlijk dan. Oh, nee, Ger, <laughs> wij weten dat wel. Hè. Gezelligheid kent geen. Tijd. Het <laughs> kent geen ja, tijd. Nee, dat ja, is, is wel gewoon zo natuurlijk. Sta je, sta je nog naast iemand? Ja, ik sta naast Gilles Kok. Oh, Gilles, een... ja. Die natuurlijk degene die niet alleen uh, uh, de baas van de krant is. maar nee. ook... Uh,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 Het wordt een soort inloopdag waarin we willen laten zien wat, uh, hoe de krocht is en uh, ja, wat je daar kan verwachten in de komende periodes. Is het nu helemaal klaar? veel uh? ja, succes. Hey, een heel mooi jaar. Uh, Gerr, uh, ja, het is dus nu al leuk begonnen vanavond. <tog> en uh, volgende week begint de krocht. Nou, ik heb er heel veel zin in. Gerr, vraag nog even of alles nu uh, ja, klaar is. Duidelijk, hè? Oh, is, is alles nu klaar in de krocht? Ja, alles is al klaar in de krocht. Ja, oké. Okay.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 het ze mee zijn. Ja. ja, want we hebben nog maar 11 minuten. hè? Dus uh, wij, uh... Ja, als jij denkt van ik heb nog een mooie paard. Uh... Ja hoor, we hebben nog wel wat, uh, wat liggen. Dus dat is geen enkel probleem. En ik ben, ik, ik ben ook nog even het jaaroverzicht 2025 uit voor de klant. Een paar dingen. Dus, uh, ja, is bezig Hans. Ja, wij, wij komen er wel uit uh, Ger. Dat begrijp wij je wel. Wij komen er wel hè? uit. Het wordt vanzelf tien 10 uur. Precies. <laughs> Hé, hey, hartstikke bedankt. Hey, jij ook hartstikke bedankt Ger. Leuke gesprekjes heb je gevoerd. Uh, en, nee, ik uh, vond het een leuk programma, dus. Uh, Absoluut. We gaan onszelf niet helemaal uh, op de borst kloppen, maar uh, het was een geweldig programma. Ah, Goed, uh, bezig. we spreken elkaar binnenkort weer. Eens hey, Tot ziens, oké. Okay. Bye bye. Goed zo, uh, hoi hoi. Het was een Dat is wat ze me vroeg. En of ik had gedronken, en ik dacht net genoeg. Maar ze zijn er van die feestjes, dan zeg je toch geen nee. Maar ze draaiden daar een nummer, en dan drink je vrolijk mee. Ze zongen na na na na na, en Daarna moest hij leeg. In één keer naar binnen tot ik een nieuwe kreeg. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al, mijn opa had gelijk. Het is te kort om luchter te blijven. En dat is dus de reden waarom ik op Europa lijk. Na, na, na, na, na, na, na, na. zo'n liedje dat spookje je door je hoofd, en die tijdens het slapen je van je rust erooft. Een dag of zeven later, toen ging ik weer op stap. Was had je nou een kroeg of gewoon een goede grap? Ik hoorde na na na na na na, -na. En iedereen zo mee. Zou had je daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee. Het leven, dus Het leven is te kort om luchten te blijven. Dat zei mijn opa vroeger. Al mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om luchtend te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijkt. Het leven is te kort om luchten te blijven. Dat zei mijn opa vroeger. Al mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om er te blijven en dat is dus de reden dat ik op Europa lijk we zongen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 Joost Prinsen. Oh, hè? Joost Prinsen. Ja. Ik dacht Prins dat je dat zei. Nee, ja, niet. De, Tony Eijk is ook overleden natuurlijk. Ja. Een hele bekende uh, uh, iemand die, uh, die muziek heeft gemaakt. Uh, Connie Francis. Zegt ja. die naam iets? Ja. Ook overleden. En Ron erin, die heeft ook nog een paar nummers gezongen volgens mij. Is, er, is er Ron zijn overleden? Ja, die is oh, die overleden. Weken ja. Weken ja, ja, ja, ja, ja.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 All the brave new Zfm's. Zfm's. Zfm. ZFM, ZFM, met het nieuws van 12 uur.